Dames en heren, welkom bij dit nieuwe platform Cultureel Verzet. Mijn naam is Peter en met Cultureel Verzet gaan we een aantal dingen proberen te doen. We gaan het maatschappelijk debat proberen open te breken en opnieuw kijken of we kunnen clashen op argumenten... ...in plaats van clashen met elkaar als persoon. Um, ja, daar is natuurlijk wat een en ander voor nodig, want zoveel discussie is er niet meer mogelijk op dit moment. Je bent of A of B. Ben je niet A, dan ben je dus B. En ben je B, dan ben je dus niet A... En een labeltje is snel genoeg gegeven. Denk je over migratie dat het slecht is. Dan ben je een racist. Denk je dat het klimaat al een klein beetje meevalt hoe de impact van de mens daarop is. Dan ben je een klimaatontkenner. Uh, en de andere kant op dan ben je natuurlijk een, een verwelkomer. Of dan ben je een klimaatgekkie. Of noem maar al, al die labels maar op. En zodra je het label opgeplakt krijgt, Dan hoor je er gewoon niet meer bij. Doe je niet meer mee aan het gesprek. En is het eigenlijk gewoon. Hou je bek. Dat is eigenlijk wat ze tegen je zeggen op het moment. Dat ze jou die labels opplakken. En uh, ik ben daar niet zo groot fan van, want het breekt natuurlijk het debat volledig af. Je kunt niet meer een normaal gesprek met elkaar voeren als je het oneens bent met elkaar en dan is het het einde verhaal. Hè. Dat zien we dat de maatschappij eigenlijk steeds harder wordt, steeds meer defensief of juist heel erg aanvallend en nooit meer met een luisterend oor naar elkaar. Als we gaan kijken naar de talkshowtafels, tafels is het vaak in twee minuten, drie minuten moet je je punt maken, daar kan een ander dat twee of drie minuten op reageren. Nou, dan gaat de host zich ook twee, drie minuten ermee bemoeien. En dan is de tijd op en moeten over gaan worden met het volgende onderwerp. Kijken we in de Tweede Kamer naar het publiek debat, of ja, politiek debat, maar dan uh, publiekelijk beschikbaar. Dan is dat altijd een, um, je mag je zegje doen, dan krijg je dan een bepaalde tijd voor. Dan krijgen mensen daar twee of drie interrupties voor en dan moeten ze weer gaan zitten. Dus ze gaan nooit echt de diepte in en je komt nooit tot de kern van het verhaal. Waar hebben we het nu daadwerkelijk over? En dat wil ik eigenlijk gaan proberen te veranderen met cultureel verzet. En dat gaan we doen door politiek te duiden. Dat gaan we proberen te doen door maatschappelijke thema's te duiden. Dat gaan we doen aan de hand van reactievideo's op bepaalde uh, politieke dingen. Zowel binnen als buitenland. En natuurlijk gaan we dat ook proberen te doen aan de hand van debatten. Lang formaat, één op één. Uh, Vechten we uit. Vechten maar gewoon met elkaar uit. Uh, ik zie jullie moderator zijn en... Zeg maar, eh, niet alleen maar politici, niet alleen maar mensen die er dan zogenaamd verstand van hebben. Eh, want die worden altijd weggezet als je, oh heb je geen uh, opleiding gedaan in dat vak? Nou dan moet je gewoon je bek houden. Ja. Jongens kop, zo werkt dat niet. Je kunt er gewoon, in, internet eh, is dat vol met research, je kunt je eigen documenten lezen. Je kunt uh, alle uh, onderzoeksstukken uh, van bijvoorbeeld klimaat van IPCC en dergelijke opvragen, kun je uh, lezen. Kun je eigen conclusies trekken en het is tijd dat we daar meer mee gaan doen. Ben ik van mening in ieder geval. En dat is een beetje waarop cultureel verzet is opgezet en wat we ons gaan proberen te doen in de toekomst. En het is natuurlijk heel erg belangrijk ook om dat te gaan doen. En dat zal ook een beetje afhangen van jullie, het publiek. Want ik kan het niet alleen, ik kan het niet in mijn uppie allemaal bekokst over. Want er is heel veel om te bespreken en er is maar zoveel tijd in de dag. En ja, er moet gewoon geld op de plan komen. En daarom, eh, zoals jullie zien, staat de, de link ook al bovenin. En die staat er al verkeerd in ook nog. Dus ik zal hem gelijk eventjes aanpassen. Zo hoort het te zijn. Want wil je nou, eh, denk je nou, naar de hand van dit verhaal dat ik je net verteld. Eh, dat is een goed idee. En daar wil ik wel een beetje aan bijdragen. Dat kan via buymeacoffee.com slash cultureel verzet. Je kunt gewoon met iDeal betalen... Eh, alle donaties zijn welkom, van, van, van een euro tot, tot, tot grotere donaties. Vijf uh, euro, tien euro, weet ik veel veel je kunt missen, wilt missen. Uh, Allemaal welkom. En dan gaan we daarmee proberen om dit platform echt uit te bouwen tot een publiek maatschappelijk platform. Dat is eigenlijk de bedoeling. Um, vandaag gaan we een aantal dingen met jullie bespreken. Um, of ga ik een aantal dingen met jullie bespreken. En een van die dingen is de... VVD, want de VVD die is natuurlijk volop in, uh, in, in de modus gegaan voor uh, de verkiezingen in oktober. En daarbij begint het alweer met uitsluiting van, natuurlijk de van de PVV. Waarom doen ze dat? Uh, nou, dat is natuurlijk, dat uh, is eigenlijk denk ik iedereen wat duidelijk waarom ze dat doen. Uh, PVV heeft het kabinet laten klappen op uh, het migratievraagstuk. Geert Wilders zelf 10 punten en die zegt van jongens, dit team 10 punten gaan we nu behandelen en die gaan we nu ook gewoon doorvoeren. Gaan we dat niet doen, stap eruit. En ja, zodoende is het uitgestapt, want de over de drie partijen VVD, NSC en BBB, die gingen niet snel genoeg voor Geert Wilders. Nou oké, okay, prima en dat kan, daar mag je vooral allerlei dingen van vinden. De VVD vindt ervan dat ze dus geen verantwoordelijkheid nemen en sluiten daarom de PVV uit voor een volgende regeerperiode, ja, mocht dat zover komen. Uh, het probleem is alleen dat in de peilingen de PVV de grootste partij is, veruit. En met zo'n 33, 34 zetels en sommige zo peilingen zoals 35. Ja, En dan uitsluiten, dat is een hele grote groep Nederlands gewoon wegzetten. Uh, en, en dan doe je niet meer een het democratische spel. Dus is het democratisch wat ze doen? Nee. nee. Ik vind van niet. Ik ben van mening dat je dat, uh, dat, je dat niet zo kunt stellen... Uh, tuurlijk mag je daar duidelijk concrete afspraken over maken en je mag er ook best hard op reageren, want wat Geert Wilders gedaan heeft, is dat handig geweest voor het landsbelang. Ik vraag het af, speelt er misschien wat meer dan alleen maar die tien migratiepunten die al min of meer in de overeenkomst stonden van dit kabinet? Ja, ik twijfel daaraan, misschien zit er wel wat meer onder, misschien niet, ik weet het niet zeker. Niemand weet dat zeker, ja, Geert Wilders weet dat zeker. Uh, maar door structurele uitsluiting is het wel een klein beetje een probleem, aangezien de partij van Geert Wilders groeit in de peilingen. Maar wat is het nu aan de hand als de PVV uitgesloten wordt voor rechts-Nederland? Want dat is natuurlijk waar we het over hebben, we hebben voor de rechtse kiezers, en de VVD is rechts, PVV is rechts, en als je er goed over nadenkt en de goede peilingen bekijkt, blijft er dan nog maar weinig te kiezen over. En ik zal jullie even meenemen waarom. Ik heb een tabel gemaakt aan de hand van de laatste peilingen. Die zal ik jullie nu tonen. Kijk, en daar gaat... Dit is van uh, Ipsos, van 1Vandaag en van Peil.nl. En dat is in het meest gunstige geval. Zijn dit de meeste aantal zetels die als die partijen dan zouden krijgen. En dan staat de VVD op 26. CDA op 21. En dan bundelt JA 21. En achteraan met 8 acht zetels. En de overige partijen tussen de 2 en de 4 zetels. En dat kan het natuurlijk nog een beetje verschuiven, kan het eentje meer of minder worden, of twee meer of minder, maar dit is ongeveer het plaatje als er nu verkiezingen zouden zijn. Het nadeel hiervan is alleen dat je a. zes partijen nodig hebt om überhaupt nog ergens te gaan komen, en je hebt met deze partijen simpelweg geen meerderheid, want je komt uit 69 zetels. Dan heb je zeven zetels tekort. En dat is op zich prima en minderheidskabinet is er op zich niks mis mee. Maar wil je echt voor elkaar krijgen, wil je echt stappen kunnen gaan maken voor Nederland in de komende vier jaar, dan zul je toch echt die meerderheid nodig hebben. En als de VVD de PVV structureel uitsluit, ja, wat ga je dan nog krijgen over rechts? Nou, ik verwacht daar niet zo gek veel van. Ik denk namelijk dat de VVD dan een ruk naar links moet gaan maken. En dat kan. En dat is een goed recht. De, de kiezer die kiest natuurlijk ook, ook voor andere partijen. GroenLinks-PVDA ja, doet ook goed in de peilingen. Maar is dit per se wat je dan wil als rechtse kiezer? Dat vraag ik mij af. Oh, ik ben een rechtse kiezer. En ik ben er in ieder geval niet blij mee. Als dit zou gaan gebeuren, en we gaan inderdaad over links, over moeten een minderheidskabinet vormen met over rechts met al deze partijen. En dan krijg je zo'n versplintering in wat de partijen daadwerkelijk hebben willen bereiken en wat er daadwerkelijk bereikt gaat worden straks. Dat je eigenlijk weer de komende vier jaar gewoon weer een beetje gaat lopen aanklunnen en nergens terecht gaat komen. Nou, dan kun je volgens mij een aantal dingen doen. Je kunt dus de tegenstem uit gaan brengen, uh, Of op de PVV, want je stemt tegen de VVD. Waardoor andere kleinere partijen nog kleiner worden. Of je stemt juist geen PVV, maar VVD. Om er maar voor te zorgen dat de VVD groot genoeg is om met minder partijen een coalitie te kunnen gaan vormen. Maar ik acht die twee beide niet heel waarschijnlijk. En de VVD die zal echt wel groot gaan worden en de PVV dat die kleiner gaat worden, dat verwacht ik eerlijk gezegd niet. Maar ja, als dit het plaatje is op rechts en ja, je kunt dan niet echt een kabinet gaan vormen, dan zal er wellicht gekeken worden naar links. En hoe ziet dat plaatje er dan uit? Nou, die ziet er niet veel rooskleuriger uit, kan ik jullie vertellen. Dit is namelijk het plaatje over links op dit moment, aan de hand van dezelfde peilingen. En zoals jullie kunnen zien zijn de GroenLinks PVDA en CDA dan de grootste. De CDA is het centrum en een klein beetje rechts van het centrum. De rest van deze partijen zitten wel aardig aan de linkerzijde van het spectrum. En... Dit is wel een meerderheidskabinet zoals dit, deze partijen een kabinet zouden gaan vormen. Maar Dan zit je dus alweer met zeven partijen in een kabinet en dan krijg je ook weer allemaal dingen die tegenstrijdig zijn. Want deze partijen zijn het ook op al die belangrijke punten waar we het nu mee te maken hebben, klimaat, migratie, noem het maar op, zijn het gewoon niet eens. En ondanks dat je met 83 zetels echt een volle meerderheid hebt, is dit ook geen wenskabinet. Zeker niet voor Nederland, want je krijgt wederom een mengelmoes van alles en nog wat. Lijkt me niet de meest geschikte manier om een uh, kabinetsperiode in te stappen. Uh, en uh, daarbij is het ook nog eens weer echt campagnetijd, natuurlijk. Wat ook werkt op het volgende punt. Ja, dit punt is wel uh, helder, denk ik. We krijgen gewoon een mengelmoes van verschillende partijen die met elkaar moeten gaan, eens worden over hele cruciale zaken. En als je zowel links als rechts bij elkaar zet, ja, dan wordt het helemaal niks. En als de VVD wel een van de grote partijen op rechts wordt, en die zou moeten gaan formeren met een linkse partij, zoals gewoon links PvdA, dan krijg je ook gewoon weer helemaal niks voor elkaar. En ondanks dat, eh, VVD heeft PVV uitgesloten, maar GroenLinks niet, GroenLinks-PVDA niet, of hoe de partij tegenwoordig ook maar heet, want ze zijn bezig natuurlijk met de grote samenvoeging. Maar het probleem is een beetje dat VVD de, de, die partij wel radicaal links noemt. En ik denk dat ze eigenlijk wel een punt hebben. En, uh, de partij is ook wel radicaal links, dat hebben we vorige week wel gezien met die krakzinnige motie van GroenLinks. Uh, uh, GroenLinks PvdA over het niet meer steunen van het defensiesysteem. Iron Dome niet meer ondersteunen in financiën of in uh, goederen. Om dat voor elkaar te maken dat, die, dat Israël zich in ieder geval kan verdedigen. Hij nou, heeft het niet eens zijn met alle aanvallen die Israël pleegt. Prima, hartstikke. Whatever. Uh, welk kantje ook staat, maakt echt geen fluit uit. Maar het land heeft wel het recht om zich te verdedigen. En het is natuurlijk gewoon een politiek statement om te zeggen van we gaan ze niet meer ondersteunen. We doen het niet langer. Laat ze maar verrekken. Ja, en als dan het Midden-Oosten uh, Israël wil aanvallen, dan hebben ze daar alle ruimte toe. En dat lijkt me niet heel erg goed voor Europa, want Israël staat daar nu nog tussen. En we weten allemaal dat het Midden-Oosten niet bepaald grote vrienden met Europa Ik zal niet zeggen dat het best de grootste vijanden zijn. En diplomatiek wordt er nog wat een en ander voor elkaar gemaakt, maar het is niet heel erg gunstig als we dat gaan doen. Dus het lijkt me een heel slecht idee. Gelukkig is het ook keihard afgestraft. En dat zullen we nog wel eens kunnen gaan zien in de peilingen straks. Ook voor GroenLinks, PvdA en ook de SP. Die was ook voorstander van die motie. Goed, nu we dat hebben gehad, moeten we natuurlijk even door naar het volgende punt. Want eh, D66, sorry. D66, de Democraten66, die draait weer op volle toeren. En niet op volle toeren draaien als in volle gang vooruit en we gaan ervoor. Nee, die hebben weer eens gedraaid op een standpunt die ze hadden van de afgelopen jaren. En nu ze merken dat de Nederlandse volk toch eens zo zegt, nou dat is toch wel belangrijk. Gaan ze ineens weer in de draaistand. En dan heb ik het natuurlijk over migratie. D66 was altijd van de open grenzen en zeker binnen Europa en vrij reizen. En uh, je moet alles kunnen binnen Europa, want EU, EU, EU. Geweldig, geweldig, geweldig. Uh, jarenlang wisten ze van niets, maar nu... Ja, dames en heren, is de draaidaat daadwerkelijk gekomen? Want wat wil D66 nu volgens in ieder geval de strips van Job Rob Jetten? Veel strenger migratiebeleid. Tja, het is eindelijk zover. Ze zijn eindelijk zover dat ze dat ook graag willen. Dus ze lijken daarmee een beetje te de... proberen om de rechtse kiezers te paaien. In ieder geval op het, klim... het migratievraagstuk. Uh, want ze willen uh, ze, ze stellen nu, Robiette stelt nu dat het huidige klima uh, klimaat, ik haal elke klimaat erbij, ik bedoel dat het asielsysteem niet meer goed werkt en daarom willen ze graag onderzoeken of de asielaanvraag voortaan buiten Europa kunnen worden ingediend, bijvoorbeeld via een Canadees model. Ook willen ze graag dat de overlastgevende asielzoekers sneller aangepakt worden, uh, onder meer met gesloten opvang. Wat betekent dat wij daar als belastingbetaler alsnog gewoon voor opdraaien. Ze noemen het zelf niet een ruk naar rechts. Nou ja, ik zou het toch echt een ruk naar rechts noemen. Want dit is rechtsbeleid. Dit is rechts-Nederland die als dit wil. Links-Nederland die heeft daar eigenlijk maar vrij weinig mee. Stellen ze, althans altijd in de politiek. denk ik denk dat de meeste linkse stemmers daar toch wel iets anders over denken. Maar ze noemen het een, een manier om de migratie zelf in de hand te houden. Nou ja, als je het zelf in hand wil houden, kun je gewoon één ding doen, volgens mij, dat is de grenzen sluiten. Eh, grenscontroles invoeren en als je naar binnen wil, dan mag. Paspoort laten zien, reden van waarom je naar binnen wil en that's it. Dus het hoeft allemaal niet heel ingewikkeld te zijn, volgens mij, maar eh, dat is altijd van de hand gehouden. Want vrijreizen reizen binnen, binnen de EU was altijd belangrijker dan de veiligheid van het land Nederland. Verder spreken ze natuurlijk over het sneller afhandelen van de procedures, eh, willen ze afspraken maken met de landen van herkomst eh, en willen ze het aantal asielaanvragen in Nederland gaan beperken. Eh, dit is eh, allemaal prachtig mooi wat D66 wil Ik ben het ermee eens, ik, ik ben vol groot voorstander als ze dit zouden gaan doen, maar of dit echt een portie van realiteitszin is, ik weet het niet. Want D66 kan zo naar de verkiezingen zeggen, ah ja, mooie verkiezingsretoriek, maar eh... Nee, ja, voelen we toch niet zoveel meer voor. En als uh, GroenLinks PvdA bijvoorbeeld de grootste partij is en ze moeten aan de tafel, is het een van de eerste dingen voor de volle 100% die D66 gaat laten vallen. Dus mijn advies aan de stemmers zou zijn, trap er niet in. Ga er gewoon niet mee instemmen. Laat ze maar lekker verrekken bij D66. Want ze hebben daar lange tijd over kunnen nadenken. Ze hebben daar de afgelopen jaren geen fluit aan gedaan. Ze hebben zelfs in een uh, kabinetsperiode gezeten met Rutte. En uh, toen is het ook niet veranderd. Dus waarom zouden ze wel nu ineens wel inzien dat het niet langer werkt? Ik heb sterke twijfels. Misschien moet ik ze de voordeel van de twijfel geven, maar ja, zo ben ik helaas niet. Dus uh, dag D66. Dan hebben we natuurlijk nog NSC. Want wat is het toch met die partij aan de hand? Zo groot geworden bij de vorige verkiezingen. En natuurlijk voornamelijk door Pieter Omtzigt. Maar die heeft nu afscheid genomen van de partij. En sindsdien. Ik weet niet meer wat ze ervan gaan doen en wat ze niet meer gaan doen zijn. Maar ze zijn volledig weggezakt. En ze staan nu nog maar met twee zetels in de, in de peilingen. En dat kunnen we nog zien in de NSC. Twee zeteltjes nog. Als ze er al hadden. Want ik al zei ze. Kans dat ze nul zetels gaan halen. Is best aanwezig. En. Um, ze waren twee jaar geleden, twee jaartjes nog maar, de grootste partij van, of een van de grootste partijen van Nederland, niet de grootste, maar een van de grootste partijen van Nederland, zeker de grootste nieuwkomer. En nu zit er gewoon helemaal niks meer. Dus het lijkt alsof ze geen ruggengraat hebben, er is geen visie om nog vooruit te komen. Het lijkt alsof ze meelopen met de wind, um, dus met het Dus... Wat blijft er nou eigenlijk over van het nieuwe leiderschap wat ze beloofd hebben? En wat, wat blijft er nu eigenlijk over nu Pieter Omtzigt en de man achter de partij afscheid heeft genomen? Wat blijft er dan nu nog staan? Nou, volgens mij maar heel weinig. Dat is mijn conclusie. Voor mij blijft er niet zo gek over NRC. En als ze het volgend jaar, of in oktober, nog wel in de Kamer zitten, dan vragen me echt af wat ze nog gaan, gaan bereiken. Ik verwacht er niet zo heel gek veel van de nou, heren, als ik heel eerlijk mag zijn. Dus ja staat het politieke spectrum echt goed voor in nederland Ja, ik denk het niet ik denk niet dat er echt heel veel bereik gaat worden de komende jaren als we op deze voet verder gaan Dat komt natuurlijk door een versplintering in de politiek met al die kleine partijen die allemaal een klein aantal zetels halen je zult toch een regering moeten gaan maken en dan zul je toch echt wat moeten gaan bereiken met elkaar dus je moet elkaar echt gaan vinden op de grote thema's en dat vinden ze niet. Ze, ze lopen vooral te mierenneuken over de kleine dingen, over de details. Maar ze durven niet grote stappen te maken op de thema's waar we echt tegenaan lopen. En dat is gewoon echt eeuwig zonde. Nou, ja, dat is nou een keer zoals het is. Ik kan het ook niet anders maken. Uh, dit, is, dit is wat het op dit moment is. Ik hoop dat we de komende maanden nog een verschuiving gaan zien. En dat we daadwerkelijk een, uh, een regering kunnen gaan vormen: dan wel over links, dan wel over rechts, met weinig partijen. Dat ze echt stappen kunnen gaan zetten. En mijn hoop is natuurlijk dat dat een rechtse coalitie gaat worden. Want mijn persoonlijke mening is dat beleid gewoon echt veel beter voor het land. Voor het landsbelang. Maar ja, aan de andere kant, ik ben ook maar één persoon natuurlijk in dit geweldige land. Dus ja, misschien moeten we het ook al zoveel links proberen. Nee, laten we dat niet doen. Laten we gewoon proberen om maar zo de mensen weer bij verstanden te krijgen. En laten ze rechts stemmen. En niet deugen maar het deugzaam worden, dat let me beter. Een beetje realiteitszin is wel weer hard, hard nodig. Een van de redenen waarom we cultureel verzet hebben opgezet natuurlijk. Um, ja, volgens mij was dat het wel voor deze eerste, eerste aflevering. Um, wil je nou gewoon, gewoon ons steunen? En dat kan, en nogmaals, buymeacoffee.com slash cultureel verzet. Elke donatie die we binnenkrijgen, die gaat uh, helpen ons te doorgroeien. Dan uh, kunnen we steeds meer gaan bereiken. Kunnen we steeds groter bereik halen. Ook op alle social media's natuurlijk, want daar draait het tegenwoordig op. En hoe meer mensen onze berichten zien, hoe meer we wellicht kunnen gaan bereiken. Wat we gaan willen doen in de toekomst met al die één op één debatten waar ik het al begin al over had is dat we jullie willen laten meepraten en dat doen we aan de hand van uh, vragen in kunnen sturen en dat doen we natuurlijk weer aan de hand van donaties en dat zal vooral ook zijn weer om debatten te kunnen überhaupt te kunnen gaan organiseren dat is natuurlijk heel belangrijk we hebben daar ook natuurlijk de nodige uh, equipment voor nodig de nodige spullen en we zullen daar natuurlijk ook moeten gaan nadenken over locatie want wellicht moeten we daarvoor een locatie gaan huren ja, al die dingen meer en dat kost gewoon een hoop geld en uh, hoe, hoe leuk ik het ook vind om dit te doen en hoe prachtig ik het ook vind, uh, die financiën heb ik simpelweg niet in mijn uppie. Dus laten we daar kijken of we op die manier een beetje met elkaar kunnen sprokkelen en dat we een, een, echt een, een vuist kunnen gaan maken, een maatschappelijke vuist kunnen gaan maken tegen de huidige uh, maatschappelijke orde die voornamelijk links georiënteerd is, mag ik wel zeggen. En ik denk dat het tijd is voor een nieuw publiek debat, dat de maatschappij een beetje open wordt gebroken en dat jullie weer mee gaan doen aan het gesprek. En dat kan dan ook tijdens die debatten, waardoor we in, in, bijvoorbeeld in batches uh, vragen gaan voorlezen aan de, aan de gasten die we hebben. Je kunt dus actief meedoen aan het debat. En ik denk dat dat gewoon echt brood nodig is hier in Nederland, want dat mist volledig. We hebben de Wereldhoud-podcast, zullen we de Wereldhoud-politiek duiden. Dus ben ik echt niet uniek. Uh, misschien ben ik wel niet eens de beste daarin. Ik kan me ook geen reden, schelen of ik daar de beste in ben. Ik wil namelijk graag dat het publieke debat gewoon weer open wordt gebroken. En dat ook het rechtse geluid weer wordt gehoord. En niet alleen maar van ongehoord Nederland of van uh, partijgezinde uh, programma's. Zoals uh, bijvoorbeeld bij Forum voor Democratie met Forum Inside. Al die dingen meer, dat is denk ik niet de juiste insteek. Ik denk dat het juist heel belangrijk is dat we hier mensen tegenover gaan zetten die als echt van mening verschillen. En ik hoop uiteindelijk natuurlijk dat het ook gewoon politici kunnen zijn. Zoals later op je, maar eens een keertje met uh, Thierry Baudet in debat gaan. Hier op dit kanaal over bijvoorbeeld het klimaat, over bijvoorbeeld migratie. Laat ze echt de diepte ingaan. Laat ze echt gewoon een uur, anderhalf, twee uur met elkaar praten. Over die verschillende onderwerpen die er echt toe doen. En laat ze echt tonen waar ze voor staan. Wat willen ze nou daadwerkelijk bereiken? En niet, niet, niet met die kleine snips en, en, en, en, en tidbits die ze in de Tweede Kamer met hun kleine filmpjes gaan maken. omdat dat ze hun eigen speech wel tonen. En dan de twee vragen of drie vragen die ze krijgen en die ze dan beantwoorden. Of, of half beantwoorden of niet echt ingaan. Of ik heb geen vraag gehoord, voorzitter. Ja, mooi. Je bent met elkaar in gesprek over een bepaald onderwerp. Dan moet je ook op elkaar kunnen reageren. En niet in 30 seconden, zoals vaak wordt afgedwongen. Maar ik wil graag volledig goede gesprekken. En dat hebben heb ik jullie hard bij nodig. Dus mocht je dit nou echt super interessant vinden. Uh, barmiacoffie.com slash cultureel verzet. Alle donaties zijn welkom uh, van Klein tot Groot. En ik hoop dat jullie dat zien. Dat jullie de, de noodzaak van inzien van dit kanaal. En dat we uh, op die manier een soort community kunnen gaan opzetten. Waarin we uh, niet per se links of rechts zijn. Ik bedoel mijn politieke voorkeur hoeft niet jouw politieke voorkeur te zijn. Dat zal namelijk nou echt aan mijn reden roesten. Of je nou links stemt, rechts stemt of in het midden stemt, maakt mij helemaal ja, geen klappen uit. Uh, we kunnen het niet altijd overal over eens zijn, maar het is belangrijk dat we weer een beetje common ground met elkaar gaan vinden. En dat is de ultieme insteek van cultureel verzet. Um, ja, dit, dat is het denk ik. Dus Ik kan jullie alleen maar vragen om niet te abonneren natuurlijk op dit kanaal. Like deze video's, dat die ook in het algoritme van YouTube voor gaat komen, steeds meer mensen ook de video's van cultureel verzet gaan zien. Uh, deel het met vrienden, deel het op jullie social media. Uh, laat zoveel mogelijk mensen kennis maken met dit kanaal. Laat een reactie hieronder uh, met wat je zou willen zien. Uh, vind je het ja, uh, boeiend of, of vind je het helemaal niks? En uh, wil je dat laten weten? Hey, thumbs up, laat het me maar, maar weten. Ik vind alles prima. Uh, we gaan het gewoon zien. Uh, dit was de eerste aflevering van Cultureel Verzet. Uh, ik hoop jullie snel weer te zien en dat we dan met elkaar gewoon nieuwe dingen kunnen gaan duiden, want er gebeurt verschrikkelijk veel in de moment Ik had het ook prima kunnen hebben over uh, de, de aanval van Israël op Iran, de aanval van de Verenigde Staten op Iran, uh, of juist de vrede die er dan voortgekomen is door Donald Trump. Uh, dus je moet het ook eens hebben over de president van de Verenigde Staten, want daar is ook genoeg over te doen. We hebben natuurlijk de, de No Kings Marches gehad in de Verenigde Staten, uh, waarin uh, eigenlijk de democratische taktus links Amerika volop straat is ingegaan om te protesteren tegen alle deportaties en dergelijke. Ja, en zo is er nog genoeg te doen in de wereld waar we het allemaal over kunnen hebben. Eh, Oekraïne, Rusland, eh, Gaza en Israël. Er, er is genoeg gaande. Dus laten we dat in de toekomst zeker met elkaar bespreken. Eh, dat was het namelijk. Volgende ronde, nieuwe kansen. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.